Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. ...opgepakt in de zoektocht naar drie verdwenen tieners. Onder de arrestanten zijn verschillende leden van Hamas. De jongeren van 16 tot 19 jaar worden sinds donderdag vermist. Vermoedelijk wilden ze naar huis liften. Ze zijn volgens de Israëlische premier Netanyahu... ontvoerd door een terreurgroep uit de Palestijnse gebieden. Hij eindste dat het Palestijnse bewind meewerkt aan de zoektocht naar de drie. Een van de arrestanten zou Hassan Youssef zijn, die wordt gezien als het hoofd van Hamas op de westelijke Jordaanhoever. Bij een aanslag in het noorden van Afghanistan zijn vier mensen van de kiescommissie omgekomen. Ook zes vrouwen en een kind werden gedood. Ze zaten in een busje dat door een bermbom werd getroffen. Dat gebeurde gisteravond na het sluiten van de stembureaus. Tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen kwamen in heel Afghanistan zeker 46 mensen om door geweld. Onder hen veel militairen en politiemensen. Na het sluiten van de stembureaus werden nog zo'n 150 aanslagen en andere geweldsincidenten gemeld. Werknemers van verzorgingshuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg staat een grote ontslaggolf te wachten. Actis, de werkgeversorganisatie in de zorg, zegt dat de afgelopen maanden al 11.000 ontslagen zijn aangekondigd door de bezuinigingen van 2,5 miljard euro. Maar uiteindelijk zullen tot en met volgend jaar nog zo'n 55.000 mensen in de zorg hun baan verliezen. Vakbond Abfacabo FNV denkt dat er nog veel meer mensen thuis komen te zitten. In het grensgebied van Duitsland en Nederland komen tientallen camera's te hangen die wolven moeten vastleggen. De organisatie Wolf in Nederland heeft vanochtend samen met natuurbeheerders de eerste cameraval opgehangen. Ondanks het grote gebied hoopt de organisatie toch een wolf vast te kunnen leggen. Het weer in het zuiden en oosten flinke periode met zon. In het westen en noorden hardnekkige bewolking. Bij zon wordt het 20 of 21 graden onder de wolken. 17 tot 19 graden. Er staat een matige noordelijke wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie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 Deze zondagochtend 15 juni, Vaderdag natuurlijk, en uh, we zijn begonnen met de klanken van Hank Jones, uh, het nummer getiteld Softly as in the Morning Sunrise uh, van de CD For My vader. CD uit 2005. En ik zal even kijken hoe bas had George Maras op bas en Dennis McRae drums, Hank Jones. Volgend CFM jazz met Aukel Beuving deze keer. Ja, het is een beetje bewolkt. Ik zag toch onderweg hier naartoe dat er overal de lavendel aan het bloeien was. Dus dat, we gaan de goede kant op. En de laatste dagen is er natuurlijk voldoende zon geweest. Het volgende nummertje wat ik u wil laten horen is van Barbara Morrison. A Sunday Kind of Love. ...Sunday Kind of Love, uh, Barbara Morrison, een grote dame uit de jazz... ...heeft samengespeeld met Ray Charles, Dizzy Lesbian Ron Carter, Etta James... ...nou zou ik ook nog een hele tijd doorgaan. Hij heeft ook al op het uh, noord Jazz Festival gestaan. Barbara Morrison, Sunday Kind of Love. Uh, ja, prettige klanken toch, op deze zondagochtend. En als het vaderdag is, kan je natuurlijk niet om horend zilver heen... ...met een song van mijn vader... Zilver voor uh, mijn vader. Ja, glijden langzaam weg. Ja, vaderdag natuurlijk. En dan hoort deze plaat zeker bij. Uh, ja, wie, wie deed er mee? Joe Henderson ten oorzaks. Carmel Jones trompet. En Teddy Smith bass. En Roger Humphries uh, drums. Ja, eigenlijk is dit wel het model voor de Bossa Nova beat. Om maar zo te zeggen. Ja, tijd voor toch nog een Vaderdag nummer. Trixie Smith. Teddy rocks me. On. He kept rocking with one steady roll. ja He kept rocking with one sturdy roll Ja, Trucci Smith, een opname uit uh, de 30 jaren, eind dertig jaren. Het was een zangeres geboren 1895 en overleden in 1943. En dit is met uh, Sydney Batchett opgenomen. Ja, een leuke nummers staan hierop trouwens. Ja, tijd voor een andere muziekstijl. Toch een beetje smooth jazz weer. En dan komt Dave Kors om de hoek kijken. En die heeft een cd gemaakt, At The Movies. En daarvan het nummer The Way We Were. Bekend nummertje. Uh, en Vanessa Williams zingt onder andere haar partijtje mee. Wat technische problemen met dit nummer. Het is gewoon een prachtige cd the movies van uh, Dave Gosp. En uh, zeer het aanraden waard. Filmmuziek en uh, ja, bekende popzongs. Ja, het spijt me, ik kan hem niet af laten horen, maar dan gaan we verder met een, uh, een ander nummer. En uh, dat is een nummer van uh, Greta Matassa. En dat nummer is getiteld: The Man with The Horn. Favorites from a Long Walk. <tied> always find me near the man with a horn. Find me there from dark until dawn. That's the place where Just listen while he takes his soul apart Watch him close his eyes from the start Hear that music pour Man with the Horn, Greta Matassa. Een Amerikaanse jazzzangeres uit de omgeving van Seattle. Tegenwoordig ook in New York zit ze. En hij heeft opgetreden in diverse bekende jazzclubs in de Verenigde Staten. En toert ook al veel. Onthoud die naam, Greta Matassa. Mooie zangeres, mooie muziek. Ja, en als ze het heeft over de Man with the Horn, dan kun je nu niet om het volgende nummer 1. Deze cd, ik ga direct van cd-speler wisselen, want uh, die cd-speler draait niet helemaal goed. Maar desalniettemin dat waren de klanken van Sid Dale. Als je denkt, wie is Sid Dale? Nou, Sid Dale is een bekende Engelse componist. Heeft heel veel uh, filmmuziek en uh, tv-series muziek uh, gemaakt. En uh, ja, deze klanken zijn eigenlijk toch jazzklanken. Hij is ook bekend uit de crime-jazz. En weer een tak van de jazz waar uh, veel muziek in uh, tv-series en uh, uh, thrillers gebruikt wordt. En dit nummer was getiteld 'Baking for a Trombone. Ja, dan is het toch weer tijd voor echte jazz. En als je een echte jazz hebt, dan kan je niet om Etta Jones heen. En die heeft ooit een CD, een CD of een LP, moet ik zeggen, gemaakt. Don't Go Strangers. Een LP uit 1960. En daarvan de titelsong Don't Go Strangers. stars above, but when you need someone true to love, don't go to strangers, darling, come on to me. Don't go to strangers Darling, come on to me For when you hear a call To follow your heart You follow your heart Oh no. Come on to me Ja, tijd voor die Zeelanders. George Oult, een uh, saxofonist. Take My World, een uh, nummer uit, uh, ja, lang geleden. Luister maar. En als u denkt, hey, wat een leuk hemmendorgel. orgel Sarah McLaur speelt het hemmendorgel. orgel mm -hmm. McLaur, trokken in de 50 jaren met z'n tweetjes door de Verenigde Staten. Zij op hem en hij, prachtig saxofoon. Uh, ja, tijd voor iets vokaals weer. En dan denk ik toch aan Tony, op zondag gewoon naar Tony Bennett van de uh, CD Hewitt's 2 en nummer The Girl I Love samen met Sheryl Crow. Dale, come along. To stand, and in a little while, he'll take her hand, and though it seems absurd. Just meant for two, from which I'm never own, who would, would you? And so all else above, she's waiting for. CD, eigenlijk alle nummers die erop staan zijn natuurlijk uh, meer, meer, meer dan de moeite waard. Heerlijke klanken toch op deze zondagochtend. Nog steeds bewolkt, maar wel een aardige temperatuur. We gaan door en dan doen we weer eens iets Frans. Uh, Claude Bolling, een uh, ja, bekende filmcomponist moet ik eigenlijk zeggen. Heeft ook een hele tijd jazz gemaakt met een klassieke uh, ondertoon. Uh, veel klassieke CD's gemaakt met jazzmuziek. En ik heb gekozen voor zijn big band, I'm beginning to see the light. Het een nummer een beetje tempo erin. En daar doe ik er nog één achteraan. Dat, was, uh, dat is het nummer van uh, Get Out Your Lazy Bed met Bianco. Met Bianco is eigenlijk een popgroep geweest in de, ik denk, tachtige jaren. En uh, ja, onlangs zag ik met Bianco, althans dat is de naam van de popgroep zelf, heeft hij, dacht ik, Mark Riley, optreden met het uh, jazz Orkest van het Concertgebouw in meer jazz was dat en dat was eigenlijk best de, de moeite waard en daar bracht hij ook dit bekende nummer dat hitje van hem in de, in, in, met de big band erachter alleen die de muziek heb ik hier niet natuurlijk met Bianco. Get Out Your Lazy Bed met Bianco. En ik zie dat het zonnetje begint door te komen hier. Dus wie weet, Get Out Your Lazy Bed. Nou, 11 uur, de meeste mensen zullen nou toch op zijn... en aan de koffie of ontbijt zitten op deze vaderdag. Wie weet, krijgt u wel bezoek of moet u op bezoek? Of wie weet, heeft u wel wat van uw kindertjes gehad? Uh, ja, het laatste nummer voor, uh, van het eerste uur... dat is van Carl uh, Shader, Scott Hamilton en Hank Jones... Uh, van de cd The Shining Sea. En dat is getiteld Song from Mesh. U weet wel, de tv-serie. ...heeft geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz... ...met Alko Beuving, mooie muziek op deze vaderdag. En ik hoop dat u de tweede uur er weer bij bent... ...om nog meer mooie muziek te horen. Onder andere Paul NK, Mel May, Kenny Dorham, Joyce Cooling, Earl Hagen... ...nou allerlei namen die meer en meer dan de moeite waard zijn. Tot zo, na de klok van 11 uur.